Freddy van, van Tijn met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Veldhoven laat onderzoek doen naar de veerdienst van en naar Ameland. De boot loopt vaak vertraging op. De vaarweg naar het Waddeneiland wordt steeds moeilijker begaanbaar... doordat de route slipt met zand en grind. Die loopt door een vaargul tussen zandbanken in. In de brief aan de Kamer zegt de minister dat de vaarverbinding onder druk staat. Een onafhankelijk onderzoeksbureau moet bekijken of er efficiënter kan worden gebaggerd. De politie ontruimt universiteitsgebouw het PC-Hoofdhuis in Amsterdam. Het was sinds vanochtend bezet door zo'n 200 studenten. Een grote groep studenten is toen de ontruiming was begonnen... uit eigen beweging vertrokken. Burgemeester Halsema slaagde er eerder niet in... de demonstranten over te halen te vertrekken. De studenten protesteerden sinds vanochtend... tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs... en tegen het diversiteitsbeleid van de Universiteit van Amsterdam. Ze vinden dat dat tekort schiet. Een verkeersruzie op de A1 bij Weesp heeft vanmiddag tot een ongeluk geleidend tot een lange file. Een paar weggebruikers kregen het met elkaar aan de stok. Tijdens de ruzie stopte een auto midden op de snelweg. Daardoor ontstond een levensgevaarlijke situatie, schrijft de politie op Facebook. Doordat de auto stopte ontstond een file en daarna botsten verschillende auto's op elkaar. De automobilist die zijn auto had stilgezet is vervolgens met hoge snelheid weggereden. De schade aan de auto's en de weg is groot, maar niemand raakt er gewond. De politie is op zoek naar mensen die hebben gezien wat er is gebeurd. Het weer tot slot. Vannacht daalt de temperatuur aan zee tot ongeveer 6 graden. In het binnenland tot 1 graad. Hier en daar is kans op vorst aan de grond. En er kan ook mist ontstaan. Morgen wisselend bewolkt. Het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden. Zondag begint koud, in de loop van de dag neemt de bewolking toe... en in het noordwesten valt tegen de avond een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat tussen Soest en Blarikum 5 kilometer file. De vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. Er staat namelijk een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dank Thursday, Friday, Saturday, not Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.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 antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. Yeah. Ah, yeah. Sexy als ik dan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 ik dans, steek ik mijn hand op, op ga mijn voeten zo maar ik Voel me ja. ik dans, gooi je, hadels, je zo lekker dat ik te Als ik dans, steek ik mijn hand op, op ga mijn voeten zo dat ik Voel me sexy als ik dans, gooi jij je, hadels, je zo lekker dat ik te gaan Als ik dans.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 And mm -hmm.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 We'll be right. mm -hmm. mm -hmm.